Renske van der Sallen met het nos Journaal. De VN-veiligheidsraad heeft opgeroepen tot een bijzondere bijeenkomst van de algemene vergadering van de VN. Die wordt morgen gehouden. Vrijdag sneuvelde in de veiligheidsraad een ontwerpresolutie om de Russische invasie te veroordelen, omdat Rusland zijn veto gebruikte. China, India en de Verenigde Arabische Emiraten onthielden zich van stemming. De kans is groot dat de algemene vergadering de Russische inval wel veroordeelt. Joseph Borrell, het hoofd van het buitenlands beleid van de Europese Unie, zegt dat hij bang is dat de Russische invasie niet stopt in de Oekraïne. Hij zegt dat de lidstaten bezorgd zijn dat de oorlog ook overslaat naar onder meer Moldavië, Georgië en de Westelijke Balkan. Borrell kondigde ook aan dat Polen bereid is om als logistiek centrum te dienen voor het transport van wapens naar Oekraïne. Het internationaal atoomenergieagentschap atoomenergie, waarschuwt dat de strijd in Oekraïne kan leiden tot schade aan nucleaire installaties. Zo zijn in Kiev raketten neergekomen op een plaats waar radioactief afval ligt opgeslagen. Ook een andere opslagplaats raakte beschadigd. Voor zover bekend is op die plekken geen radioactieve straling vrijgekomen. Ook Zwitserland sluit zich waarschijnlijk aan bij de Europese sancties tegen Rusland. En dat het Russische tegoeden op Zwitserse bankrekeningen gaat bevriezen. De president noemt het zeer aannemelijk dat de bondsraad daar morgen toe besluit. Deelname van Zwitserland zou bijzonder zijn omdat het land meestal neutraal wil blijven en vaak geen partij kiest in conflicten. Het weer helder en vries met minima van 0 graden aan zee tot plaatselijk min 4 in het binnenland. Morgen lange tijd zonnig, later vanuit het westen langzaam toenemende bewolking. Het blijft droog en het wordt 9 graden in het noordwesten tot 12 graden in Brabant en Limburg. Dinsdag bewolkt en waterkoud met vooral in het westen en noorden af en toe regen. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu, Peaceful Radio. Welkom terug bij Peaceful Radio Show 1479. De unknown van Archpatients, de mondharmonica-artiest. Eigenlijk de enige die ik ken in de New Age muziekwereld, Wordt nog wel eens meer gebruikt, mondharmonica, muziek, maar... Dit is een absolute specialist. Alle instrumenten bespeelt hij ook zelf. En dat zal het ook eigenlijk wel ook zelf produceren. Het is een tweede album. En we zijn er erg, erg blij mee. Het is een van mijn favoriete artiesten. Ja, Bill Fries komt met een, een hele lange titel van een nieuw album. Ik ga het echt niet uitspreken. Ik heb er geen zin in. En, uh, lees het maar even op Radio. ...involgen. daar vind je de, de nieuwe, het nieuwe album van Bill Freese. Dan eens even kijken, dan gaan we natuurlijk nog een beetje klassieke muziek draaien. Niet gemaakt door Don Campbell, maar hij heeft het wel samengesteld. Het is muziek van Mozart en hij heeft er cd's vol van gemaakt. Het is echt ongelooflijk, hele series. En dit is toevallig de Mozart effect, volume 1... Maar hij heeft ook een serie uh, voor, uh, uh, even kijken, voor twee labels heeft hij gemaakt. Uh, Eén voor kinderen, ik dacht voor Phoenix Muziek en een andere voor een andere label. Spring Hill Music of zoiets. Um, um, nou ja, Don Cabell, die kon er geen genoeg van krijgen. James Asher komt ook langs met Shaman Drums. Zijn specialiteit doiter met Reiki Wellness. En, tenminste, dat is een verzamelcd, maar daar staat hij wel op. Karunesh met Colors of Light. En daar zijn we wel erg blij mee. En zijn we en dan sluiten we af met uh, Radiant Awakening van Ranga. Ik vertelde daar al in het uh, vorige uur over. Ik wens je heel veel luisterplezier bij Peaceful Radio Show 971479.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 ga padha sa ga gare sa re pa ma pa ma ga re sa re ga ma ma